Dit is Carolijn Baring met het NOS Journaal. Seal Amsterdam heeft dit jaar 2,3 miljoen bezoekers getrokken. Deze keer was er voor het eerst een thank you parade. Alle tollships werden vanmiddag uitgezwaaid door het publiek. Honderden bootjes deden de grote zeilschepen uitgeleiden. In een lange parade voeren de schepen over het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Later vanavond varen de eerste schepen de Noordzee weer op. Het dodental van het ongeluk bij de vliegshow bij Brighton is opgelopen. De Engelse politie denkt dat er 11 doden zijn. Zeker is dat niet, omdat nog niet van alle lichaamsresten bekend is bij wie ze horen. Gisteren werden al zeven lichamen geborgen. Op de autoweg, waar gisteren een historisch gevechtsvliegtuig neerstortte... zijn vandaag nog eens vier lichamen gevonden. Bij de Maarseveense plas is een grote zoekactie aan de gang naar een jongen van 14. Om vijf uur vanmiddag werd hij vermist en hij is volgens de politie sindsdien niet meer gezien. Duikers zoeken in het water en hulpdiensten uit Vinkenveen en Breukelen zoeken met een sonarboot. Ze kijken vooral bij het speeleiland van het recreatiegebied. Ook is een tijd gezocht met een politiehelikopter. Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Aken. In de eerste omloop had hij veel moeite om zijn paard zenit rustig te krijgen voor hij de bak kon betreden. Maar uiteindelijk reed hij een uitstekende proef. Dubbeldam bleef als enige Nederlandse ruiter zonder fouten. Het is zijn eerste individuele Europese titel. Vrijdag veroverden de Nederlandse ruiters al de Europese titel in de landenwedstrijd. In de eredivisie heeft Feyenoord ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In de Kuip werd Vitesse met 2-0 verslagen. Dirk Kuit maakte een kwartier voor tijd 1-0 uit een strafschop. Twee minuten later maakte Basa Sikoglu de 2-0. Door de overwinning komt Feyenoord weer naast Ajax... dat ook nog zonder puntenverlies is. De Amsterdammers wonnen vanmiddag met 2-0 bij NEC. Verder werd AZ Willem 2-0-0. ADO Den Haag FC Utrecht eindigde in 1-1. En Pek won met 2-1 van FC Twente. Het weer in het zuiden raakt het de komende uren bewolkt en trekken regen- en onweersbuien over. Vanavond trekken de buien ook over het midden van het land en vannacht valt ook in het noorden een bui. Morgen is het met hooguit 22 graden minder warm. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen file.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 We luego nos sentamos, ordenamos We y conversamos. She bar. good. So naar course I light on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito. Me lo de en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo: Oh, bar. no eres naar Me quedé pasmado. Y naar de se la llené.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 You down, take your parachute and go. Take the baby, come back tomorrow. Take your parachute. your parachute, I am. Take the stop parachute. you ever get in the sun.